Op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is onderdrijf Nederwit met het NOS journaal. Bij de politie is een groot aantal aangifte binnengekomen van fraude door medewerkers van TNT Post. Facturen van bedrijven zijn geopend en vervolgens beplakt met een sticker met erop de tekst Let op, ons bankrekeningnummer is gewijzigd.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 Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en black -tech tafels. Circus Zandvoort! Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, Zee. Zandvoort en de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM.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 Got nowhere left to hide. It looks like love. See the way we ride in our private lives Ain't nobody getting in between I want you to know that you're the only side FM Zandvoort. Zandvoort. Take it Let's buy I must walk the line Until I find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 to shine don't wait in line if I must it People are raising their expectations go on a feed and feed 'em. this is your moment no hesitation Today's your day I feel it you pave the way believe it if you get down get up oh oh when you get down get up hey hey time and now, mean this land for Africa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 C'est une romance d'aujourd'hui. Ils vont rentraient chez lui là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sous le dos de vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel. À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 Wat een mooi verhaal, zet u een belle histoire. En het ligt besloten in je lach. Hier rondjes, chez lui, là-haut, Het begin van duizend, en één nacht, in één nacht. En wat maakt het uit als ik je nooit meer zie? Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb fini le jour de chance. Hier prielt daar ochtendkoele schaam en daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet.